Jan van der Putten met het NOS-journaal. Pakistan heeft niet geholpen met het verbergen van Bin Laden. Dat heeft de Pakistanse premier Gilani gezegd in een toespraak voor het parlement. Verder noemde die beweringen dat de regering incompetent zou zijn absurd. Bin Laden woonde jarenlang in de Pakistanse staat Abbottabad. Het leger gaat nu onderzoeken hoe dat kon. Premier Gilani zei tegen het parlement dat de Amerikaanse actie waarbij Bin Laden werd gedood gerechtigd was.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 De vroegere premier van Kroatië, Sanader, mag worden uitgeleverd aan zijn eigen land. Dat is bepaald door een rechtbank in Oostenrijk. Sanader was premier van Kroatië tussen 2003 en 2009. In die tijd zou hij de staat voor honderden miljoenen euro's hebben opgelicht. Toen er een onderzoek kwam, vluchtte hij naar Oostenrijk. Sanader gaat tegen het vonnis om hem uit te leveren in beroep.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 Amsterdam richting Den Issaag tussen Erwin de Hulvaren, Zartveen en Hoogmade van de A2 in kilometers kilometer B. Kielen. Op de op de A10, de A4 in west richt Amsterdam richting Den Haag. Dan tussen Geusel, tussen Roel en Veldeknoop, Arends Veen. De, de Nieuw en Oemeer 2. Oogmaar de 2 kilometer, 2 kilometer. De file op de A13. De. Op de A13, Rotterdam tussen de 10 ring west Zuid richting Den Haag. Afrikberg tussen Geusel en rode Roderijs, de, de Nieuw 2, meer 2. Op de A15, 15 euro. Poort, op de A13, Rotterdam tussen 10 Den Haag. De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 Presence In the crowd Of a girl And be denied Sarebbe come se questo cielo in fiamme ricca in me come scena su un attore, per amore, hai mai fatto niente solo per a tu vento rato mai il cuore stesso There's tour I'm Levert het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl I ain't I?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 Thank you. tavia Laura non è più cosa mia e stai che sei qua mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà So damn lonely Try Stepping back to when we rhyme Maybe recreate the times You were shy but happy And we were fine.